De motoragent was enige tijd buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Op het VVD-congres in Arnhem heeft premier Rutte de steun aan Griekenland verdedigd. Hij benadrukte dat hij in het Nederlands belang is en dat hij ermee stopt zodra dat niet meer zo is. Veel VVD-kiezers zien niets in de steun, maar op het VVD-congres was er alleen applaus voor Rutte. Hij noemde de houding van gedoogpartner Wilders, die onder geen enkele voorwaarde steun wil geven, onverantwoord.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 en opnieuw een graad of 22. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... is de rechte rijstrook dicht tussen de Uithoft en de afrit Den Dolder. Er staat daar een file met een lengte van 5 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, de sport tot 11 uur op Radio 1. Heel veel sport. Wat te denken van de handbalfinale playoffs: de eerste wedstrijd tussen Volendam en Limburg Lions. We hebben de ontknoping in de Zuid-Afrikaanse voetbalcompetitie. Die was bloedstollend. En we bellen straks met de winnaar. Verder de bekerfinale in Duitsland. Live Jos Hermers over de dood van de marathonkampioen van Giro eerder deze week. En tussen 10 en 11 kijken we uitgebreid met uh, oud Davis Cup captain Jack Bostra vooruit naar Roland Garros. Maar we beginnen straks met een terugblik op een bewogen etappe in de Giro. Dat en nog heel veel meer tot 11 uur. en dansen op de vulkaan, dat deden ze eerder deze week in de Giro. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond, Robert. Vervolgt volgt de Giro, het is een de 14e etappe, een mooie etappe geworden. Uh, Igor Anton won hem, tweede, uh, Alberto Contador. Wat was het voor etappe? Um, nou, die in ieder geval al uh, zijn schaduw vooruit uh, wierp. Ja. Ja. Hij heeft, uh, heeft geworpen, heeft geworpen ja. Ja, uh, omdat er uh, natuurlijk gisteravond werd besloten... om de Montecrostis uit het parcours te halen. Dat was, was die berg die gevaarlijke precies, afdaling. Precies, met die hele gevaarlijke afdaling. Smalle weg, <laughs> stukken onverhard. En men had er nog wel alles aan gedaan om uh, um, ja, de veiligheid een beetje te waarborgen. Maar het probleem ook was dat de ploegleiders... Daardoor, uh, omdat ze niet mee konden over die kosties. en zo'n 30 kilometer lang uit de weg uit de, uit de, uit de etappe zouden zijn. En uh, nou ja, dat werd dan als officiële lezing gebruikt om die Monte Costis uh, eruit te halen. Vervolgens had men besloten om wel over de Monte Tualis heen te rijden. Dat is, heb ik maar laten vertellen, een deel van de Monte Costis. En tijdens de etappe van vandaag. heeft men op het laatste moment besloten om ook. Uh, die klim eruit te halen. En dat was op het moment dat er een kopgroep van drie man was... met uh, twee Italianen, Bram Rabottini en een Nederlander. Um, en die hadden heel veel voorsprong. Was dat niet Bram Tankink? Dat was Bram Tankink. Ja. En die hadden heel veel voorsprong. Ja. En het leek er even op alsof daardoor de kansen wel vergroot werden... van die kopgroep uh, van drie. Ja. Bram, goedenavond. Goedenavond. Had je niet even de hoop dat ze misschien... Uh, de finishlijn een uh, kilometer of tien terug zouden leggen? Ja, we daar nooit praten, ja. Ja. ja, ik had er dingen nog heel veel in kunnen korten, maar daar heb ik nog niet gezet, denk ik. Op wat voor moment uh, hoorde je dat, die, uh, dat die, die, die, die pukkel die er nog in zat eruit werd gehaald? Ja, wij hoorden het echt pas heel laat. Op de, op, de, op de top van het eerste klimmetje, eigenlijk. Toen we drongen het echt op ons door dat wij daar niet meer overheen hoefden. En uh, ja, een een bizar verhaal, eigenlijk. Maar? En, uh, en, en ondertussen Um, daarvoor ja, dat was gewoon echt heel veel verwarring over. En bij mijn telefoon uh, hadden ze al. een zijn echt op een vol rijden om dat uh, nog uh, ja, in ieder geval onze uh, voorsprong te doen. Uh. Ja, ja we, we hebben overigens een slechte verbinding. Ik hoop dat die langzaam beter wordt. Uh, okay. is, is, was het nou zo toen jullie weg waren dat jullie toen dachten van, hé, uh, hey, misschien gaan we wel winnen? Um, nou, Helaas die illusie heb ik nooit echt gehad eigenlijk. Um, ja, Ik kwam, ik kwam vooral met met twee anderen. En uh, ja, het was echt mijn bedoeling om met een grotere groep uit te komen. Maar ja, je hebt er niet altijd voor te kiezen. En uh, toen hebben we er gewoon voor gereden. En ja, goed, uh, inderdaad, op het moment dat wij hadden uh, dat, dat we die uh, andere niet over moesten, had ik heel even te Maar Ja, want jullie, jullie hadden toen een minuut of zeven voorsprong geloof ik hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En, maar aan de voet hadden we nog vijf minuten, hoorde ik. En dat was tien kilometer klimmen, maar die zijn zo verschrikkelijk stijl. Dat, dat, ja, echt, en als je al de hele dag vooruit hebt gereden, het was, was het oh. ik, ik <laughs> helemaal dood. E, ja. E, ja, het, het, het, ik begrijp dat uh, er uh, wielerfans waren die protesteren tegen het feit dat zo laat is besloten om die monte Montecrostis uh, eruit te halen. Heb jij ook uh, iets van gemerkt, van fans die daar uh, ja, vervelend over deden? Geen in de peloton. Ik denk, wij zelf als kaproep hebben we er weinig van gemerkt, moet je ook zeggen. Je zegt wel spandoeken iets van. Maar ja, dat was allemaal in het Italiaans. En als je er voorbij komt, dan. Mijn Italiaans niet dusdanig dat ik het snel kan laten is en ook begrijpen. En, dus, maar er stonden we wel. Ja, goed. Wat ik begrepen van de ploegen waren er heel veel mensen heel erg boos. Maar het, het was. Ik moet eerlijk zeggen, ik, vooraf dacht ik van. Waaah, daar hadden we best wel op Maar tijdens de rit dacht ik van. Oh, ik, dat ik daar niet overheen. Hoef. Is dat ook de reden, denk je, uh, Bram, dat Alberto Contador, die vandaag tweede wordt achter Igor Anton, uh, dat die werd uitgefloten uh, op het moment dat hij uh, zeg maar de me laatste meters aflegde, was dat vooral duidelijk te horen. Echt heel veel boegeroep en uitgefloten werd? Ja, ik denk niet dat het, denk niet dat, dat met uh, de cauties te maken heeft. Ik denk dat het meer de zijn ja, persoon te maken heeft het feit dat hij Argentiniaan is en. Uh, en gewoon zover bovenuitsteemd, ja, dat kunnen een Italiaanse mensen natuurlijk altijd moeilijk, uh, moeilijk hebben. Ja. Uh, plus het, uh, het achterliggende verhaal wat rond hem speelt zal er ook mee te maken hebben. En uh, dat, dat, ik denk niet dat het zozeer met de kastjes te maken heeft. Ja, het achterliggende verhaal bedoel je het feit dat hij beschuldigd wordt van uh, het gebruik van middelen die niet toegestaan zijn, om maar zo te zeggen. Ja. Ja. Wat is het eigenlijk voor een, voor een Giro tot nu toe voor jou, en dan bedoel ik met name uh, het, het feit dat hij vooraf werd bestempeld als enorm zwaar, ervaar je dat ook? Ja, het is, het is, echt, het is echt een super zware ronde, absoluut, ik um, ja, dus ben er ook graag omhoog, ik denk dat, er, dat we twee vlakke etappes hebben gehad, als, dit, uh, als we deze ronde in, de, in juli zouden houden, ja dan, uh, hij, hij is gewoon zwaarder als de Tour, uh, kan, kan ik je vertellen tot nu toe. En, uh, maar goed, ik rij goed en uh, ik vind het hartstikke leuk, dus uh, ja, dat is wel zo prettig. Morgen weer een uh, aankomst, aankomst bergop. Uh, heb, je, heb je überhaupt tijd om nog een beetje dan te herstellen? Uh, ja, nu is het, uh, het redelijk moeilijk. Maar dat, is ook, dat is ook meteen uh, het verhaal van de kiro. Oh. De, de, vooral de verplaatsingen uh, de tussendoor heel erg lang zijn. Dus we, zitten nu, uh, we zijn nu gefilisd, maar ik ben nu nog niet in het hotel. We zitten weer twee uur in de auto. En het gaat ook een zo'n beetje zo. Dus, uh, uh -huh. Ja. Dat, is ook, uh, dat maakt het ook heel erg zwaar. Zeg heb je je vandaag niet uh, enorm overtroffen? Jezelf overtroffen? Uh, ja, maar ik, ik, ik, ja, wat ik, ik zou zeg, ik rijd heel erg goed uh, momenteel. En, goed, uh, ik heb me een, een betere etappe kunnen kiezen om vooruit te rijden, want uh, het aankomst ja, die, die was niet echt uh, geschikt voor mij. En, ik hoorde, en vooraf sprak ik met, uh, met de renner van Saxo en die zei van well, we gaan vandaag rijden voor de overwinning. Ja, en dan kom ik met drie man vooruit en dan denk ik oh nee, wat heb ik nou weer gedaan. Ja, ja, had, nee, had, die rennen, uh, had die rennen van Saxo een, een, een roze trui aan of? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> nee, dat niet. Nee, dat was een, een knecht zeg maar. Okay. Uh, dit moest klein houden het gaat. Ja. Zeg maar Bram, leg mij dan eens even als niet-wielenkenner uh, even uit waarom je het dan toch doet? Ik bedoel, waarom ga je dan nou. vooruit als je van tevoren al weet dat het jouw etappe niet is? Of is dat om, om de schade beperkt te houden misschien? Nee, ja, ja, goed, kijk, um, <lacht> dat is een hele goede vraag. Uh, ik, was ook echt, ik, stond, ik was niet echt aan meespringen totdat, ik op een gegeven moment, totdat er echt een hele grote groep wegrijdt rijdt, met een man of veertig, en uh, daar rijd ik dan naartoe. Kijk, want dan is het wel, dan is het wel leuk om ervoor te zitten, als je met een hele grote groep bent, want dan maak je het zelf wel makkelijk. Maar uh, dat, dat liep allemaal niet echt, en er werd echt wel heel erg hard gereden, en op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je wat, ik geef er zelf een keer een snok aan. En misschien uh, komen we dan met een uh, groep van tien, twintig man vooruit, dat weet je gewoon niet, hè. je weet niet hoe zoiets hoe, hoe, hoe loopt. Mm. En, uh, en uh, ja, dan kijk ik op een gegeven moment achterom en uh, sluit ik me als twee rennen bij mij aan. En uh, goed, ik bedoel, vervolgens uh, ja, krijg je een minuut en dan denk ik, hey, ja, we moeten er toch maar het uh, beste van maken en uh, net wat ik zeg, ik voel me goed, dus ja, je, weet, je weet nooit precies wat erachter gebeurt. Hè. Je, ja, ik, altijd wel een heerlijk kleine kans. <laughs> ja, dat is eigenlijk wat je zegt wel uh, opvallend in deze Giro, denk ik. Dat, wat even zo uit mijn hoofd gezegd, kan ik me niet herinneren, een vroege ontsnapping in deze ronde van Italië die het gehaald heeft tot de finish. Nee, nee, precies. En, nee. en, en, en dat, dat, wat dat betreft is het Giro normaal, heeft de, uh, biedt dat wel kansen, maar tot nu toe hier nog niet. Dus ja, en, en de Bank is niet met de sterkste formatie uh, in mijn ogen die er die bestaat. Dus ja, als we het echt, echt willen laten lopen, dat zou best wel zo eens kunnen, maar ja, dus vandaag dus blijkbaar niet. En, en andere dagen zijn er wel weer andere ploegen die in één op, op willen rijden. En, uh, maar goed, er gaan nog kansen komen en uh, ik, uh, ik ga het zeker nog eens proberen. Ja, en wie nog meer? Want jullie mogen volgens mij allemaal uh, een keer proberen nu. Ja, ja, ja, ja. Ah, we zijn die gewoon met een leuke ploegen en uh, die, die, die rijdt goed. Uh, iedereen rijdt goed. Steven die staat kort in het klassement, nou ja, Pieter Piet, heeft natuurlijk ook een fantastische Giro achter de rug. Ik denk als ploeg sowieso een fantastische deal achter de rug hebben dat we nu doen. Ja. En, ja, kru uh, kru Kruiswijk ja. staat, staat 14e, maar uh, misschien nog wel iets belangrijker. Tweede in het jongere klassement, twee minuten van Kreuziger. Wordt dat nog een doel voor hem? Ja, zeker. zeker. En, uh, Kreuziger was vandaag achter hem, dus uh, die heeft het moeilijk. En morgen, morgen want ik, ik heb net even in het uh, routeboek gekeken <laughs> <routeboekje van> voor morgen. <laughs> dus schrok ik helemaal. <laughs> uh, morgen is 230 kilometer met vijf uh, klimmen van de eerste categorie. Je staat gewoon een uur eerder morgen. Ja, morgen wordt echt een heulse etappe. Ja, ik denk morgen inderdaad dat ik nu een uur eerder ga stappen. <laughs> ja, dat zal ik wel nodig zijn waarschijnlijk. En, uh, maar uh, ja, dat wordt echt een heulse etappe. Ja. Maar die jongere trui, wordt dat het doel voor deze week? Om die jongere maar, trui van ja. Krijswijk binnen te halen? Ja, zeker voor, voor Steven uh, wordt het absoluut het doel. En uh, wij als ploeg proberen hem daarin zoveel mogelijk te ondersteunen. En dat is, ook, dat is ook leuk dat we hier gewoon met zo'n ploeg zijn, die, met allemaal mannen die elkaar willen helpen en voor elkaar door het vuur willen gaan. En, ja, en je, je, je ziet het ook, we zijn nu afgelopen vier dagen, hebben we elke dag iemand in ontsnapping gehad. Ja. En uh, Steven zelf heeft een keer anderhalf minuut verloren doordat hij zelf in ontsnapping zat. Maar ja, dat was gewoon gokken en verliezen. Hij heeft toen gegokt om, uh, uh, ja, om uh, dat was vier dagen geleden, om, uh, om tijd te pakken. ja goed, dus, Uiteindelijk is hij juist daardoor anderhalf minuut verloren. Maar je ziet gewoon dat hij echt heel goed rijdt en hij heeft ook weer een stap voorwaarts gemaakt, ten opzichte van vorig jaar. Dus uh, de Giro is nog zeker niet afgelopen. Nee. Tot slot, heb jij een etappe in je hoofd die, uh, waar je je zin op hebt gezet? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb net, net ook nog even in het boek gekeken, maar rit 17 is zeker een rit voor mij en uh, de, de daarna ook. Dus... Wanneer uh, is de 17e, want dat heb ik niet Woensdag, mocht. geloof ik hè? Uh, uh, dat is uh, woensdag, denk ik. Dat ja, er zit ja. nog een maand, rustdag die, tussen, ja moet je niet goed in nieuws brengen, want dan uh, laten we me niet rijden natuurlijk. <laughs> Lassen ze hem af vanwege gevaar of weet ik van wat. We zinnen ze wel wat. <laughs> ja, ja, ja, ja. Goed, zullen ja, wij afspreken dat we dan woensdagavond in ieder geval weer even bellen? Ja, dat is prima. Oké. Okay. Beloof jij dat je top 5 rijdt? Zullen we dat afspreken? Ja, dat is goed. Oké, okay, met deze. <laughs> dankjewel, Bram Tankink. Ja, dankjewel.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 They can teach me how to Dougie en de Lazy Song. Het is bijna vijf voor half acht. Veel buitenlands voetbal vanavond. Zometeen dus live de bekerfinale uit Duitsland... met de Klaas-Jan Huntelaar daar hopelijk in een hoofdrol in. Schalke 04 tegen MSV Duisburg. De finale van de Schotse beker is gespeeld. Motherwell tegen Celtic werd 0-3. Glenn Lovens pakt daar dus uh, de beker. In uh, Spanje wordt uh, rustig doorgevoetbald. Malaga-Barcelona, Barcelona al kampioen. Uh, tussenstand na 65 minuten staat het daar. 1-1. En in Zuid-Afrika, daar was vandaag ook de ontknoping van de voetbalcompetitie. En wat voor ontknoping? It's all over here! It's all over here! Orlando Stadium 2 1 for Orlando Pirates. Ruth Grohl has done it. Ja, niet het Ajax Cape Town van Foppe de Haan en Hans Vonk... maar de Orlando Pirates uit Johannesburg van dus Ruud Krol... zijn kampioen geworden in de Zuid-Afrikaanse competitie. Het was echt een zinderend slot van de competitie... waar nog drie teams de titel konden pakken. Uh, Ruud Krol deed het dus. Gefeliciteerd, Ruud. Ja, dankjewel. Gekhuis denk ik, ik? Ja, heel gekhuis. Uh, fantastische uh, Atmosfeer, fantastische uh, sfeer. Uh, ja, fantastisch. Uh, het is gewoon een heenwoord fantastisch. Het is acht jaar geleden of negen jaar geleden... Dat Pirates het Champions, championships gewonnen hebben. Uh, we hebben de NP1 uh, 8 gewonnen. De eerste cup, de belangrijkste cup. En we staan volgende week uh, in de, de, nou zeg maar de KVB-finale, uh, de, de Netbank Cup. Uh, die moeten we dan volgende week zaterdag nog spelen. Vertel eens even, het schijnt een zinderend slot van de competitie te zijn geweest. Kan je er iets over zeggen? Ja, nou, het, het, het was... Uh, het was uh, Ajax was leading... Uh,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 Uh, en ik breng mijn topscorer in uh, die de laatste tijd uh, toch een beetje aan het sukkelen was. En die scoort uh, de, de, de win on de call uh, 7 minuten voor tijd. En uh, ja, toen was het nog uh, met de billen knijpen natuurlijk. Onze co uh, redt nog een fantastische bal in, in, in de laatste minuut. En uh, ja, na het signaal uh, van de scheidsrechter, de laatste minuut uh, ja, het was het fantastisch uh, een belevenis. Ja. Klopt het, dat, uh, dat, het zo, dat de situatie zo was dat ik geloof ik in de laatste 5 minuten nog drie ploegen kampioen konden worden? Uh, ja, dat was zo. Dat was zo. Uh, Ajax uh, moest winnen. bij ook hoor. En, en, en Chief moest ook winnen. Ook, ook maar als wij gelijk hadden gespeeld en, en Ajax had verloren, dan kon Chief nog kampioen worden. Ja, Keizer en, uh, Chiefs dat, heb je dat, het over. Dat, ja. Keizer Chiefs, ja. En dat, uh, dat is uh, gelukkig niet gebeurd. En uh, gelukkig uh, zijn wij het. Ja, nou, trainer Fopperdaans zal blij met je zijn. Ja... Uh, <laughs> Not... Ja, maar het gaat toch naar een Hollandse coach. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Ik zei het gisteravond ook. Nee. Uh, het, het, het, het winnen voor een Hollandse coach is natuurlijk fantastisch. Uh, maar ik zei gisteren tegen Foppen... Ja, Foppen zei, ik ben nog nooit kampioen geworden. En uh, ja, het laatste jaar, ik zeg, ja, uh, uh, word je het... Uh, ook niet, maar ja, goed, uh, dat, dat, dat is nog helemaal zo. Ja. Nou, is het überhaupt voor de, de Nederlanders daar uh, uh, uitzonderlijk mooi? Uh, uh, voor Foppen is het natuurlijk heel goed gegaan. Met jou gaat het heel erg goed. Klopt dat dat jullie ook genomineerd zijn voor coach van het jaar... en dat dat morgen iets gaat plaatsvinden? Nee, dat, uh, dat vindt plaats uh, de 29e. Oh. Dat is uh, de, een dag uh, na de, de, de, zeg maar de Netbank Cup uh, wat uh, bij ons de KVB beker heet. Daar het is, en, uh, en dat is... Uh, dat is dan heel, heel belangrijk. Ik weet niet wie het gaat worden, maar ik denk dat er geen doubt about dat kan zijn. Net dat jij het wordt, bedoel je? Nou. Ik denk als je een, een, een, een Cup wint en, en je staat in de finale van de knvb beker En of je winnen of niet. En je wordt kampioen. Ik denk dat dat, dat uh, normaal is. Yeah, en, meestal is dat hier, en meestal is dat hier zo. De, de coach die kampioen wordt, wordt meestal de coach of de of year. Ja, yeah. yeah, je ziet het niet uh, uit, uit, een different, uh, uit een ander oogpunt uh, dan, uh, dan, uh, dan uh, wat, wat wij Hollanders uh, bekijken. Wij bekijken dan meestal. Uh, hoe een coach het doet en uh, dat, dat is toch hier wat anders. Ja, je had het net over de KNVB-beker. Ik snap heus wel wat je bedoelt en dat je de, de, de beker in Zuid-Afrika bedoelt. Maar een slip of de tong. Ben je eventueel uh, onderweg naar Nederland om hier nog een keer een club onder je hoede te nemen? Nee, ik, ik, ik, ik weet het niet. Uh, Mijn contract loopt hier af en uh, ik, de NetBank Cup, uh, wat, uh, wat ik zeg, dat is het Nederland aan de, aan de KNVB-beker, uh, spelen we volgende week. De finale is om zaterdagmiddag. En uh, dan uh, hopen we, uh, kunnen we dat uh, goed laten. En dan uh, ga je kijken wat, uh, wat de toekomst uh, gaat bieden. Ja, Goed, tot slot. Uh, je zit in Johannesburg, want dat is je thuisbasis. Uh, ja. uh, uh, beschrijf eens hoe een kampioenschap daar wordt gevierd. Ja, dat is een heksenketel in het stadion. Uh, alle mensen op het veld, uh, dat is natuurlijk ook zo. Uh, natuurlijk uh, Heel wat anders uh, dan, uh, dan bij ons. Het, het is een feest. Dat is... Dat is altijd, uh, wat, je, wat je kan herinneren van de WK, dat is, dat is elke week, uh, bij de wedstrijden ook. Ja, ja. Goed, uh, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En maak het niet te laat. Nee, doen we zeker niet. <laughs> Oké. Okay. Dag. Bedankt. Dag. Jamie Lydell en Another Day, iets over half acht. Radio 1, daar luistert u naar langs de lijn nog tot elf uur. De basketballers van Groningen hebben de stand met Leiden op 2-2 gebracht... in de strijd om de titel. In de best-of-seven-serie waren de Groningers vandaag met 85-73 te sterk... voor de basketballers uit Leiden. Opvallend waren het aantal vrije worpen. Leon Kersten sprak erover na met een van de spelers van Groningen. Aron Royer, heb je ooit een wedstrijd meegemaakt met zoveel vrije worpen? Ja, we hebben heel veel fouten gemaakt en uh, behoorlijk wat vrije worpen. We hebben heel veel gemist ook en uh, ja, we winnen toch eigenlijk uh, uiteindelijk nog vrij eenvoudig. Ja, even 93 vrije worpen deze wedstrijd. Ja, ongelooflijk. Ik, uh, ik heb het inderdaad nog nooit meegemaakt. Nee, die... mij op een gegeven moment uh, hadden ze acht of zeven, 8 uh, spelers van hun vier fouten. En bij ons uh, op het scorebord... Uh, het was aan beide kanten hoor, daar niet van. Maar het werd zo kort gefloten dat het echt niet om aan te zien was. Ja, eigenlijk heel jammer. Ik vind dat, je, dat, dat beide teams gewoon heel hard verdedigen. En uh, als scheidsrechter moet je het ook een beetje laten gaan. Uiteindelijk winnen jullie met 12 punten verschil. Het gat werd geslagen in het eerste kwart, denk ik. Uh, ja, uh, 22-13. 22-13 inderdaad. Maar uh, ik had nooit het gevoel dat we echt weg konden lopen. We uh, steeds een beetje op 10 kwamen ze weer terug naar 7, 6 punten en dan liepen we uit naar 10, 13 punten. Konden nooit echt, echt, echt uitlopen en Leiden is gewoon een ontzettend gevaarlijke ploeg. En je weet nooit wanneer hun die run gaan maken. En gelukkig hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan en konden we de winst eruit slepen. Vier wedstrijden gespeeld, vier keer wint de thuisploeg. Nu is het vreemde geval dat morgen al de volgende wedstrijd is om half vier in Leiden op zondag. Hoe is dat als speler? Ja, we hebben de laatste vier dagen drie wedstrijden, dus dat is gewoon ja roofbouw op je lichaam. Maar uh, ja, je moet er niet te veel aan denken, want dan, uh, ja, dan ga je het ook voelen. En, uh, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Morgen gewoon weer een wedstrijd en weer gewoon keihard gaan en dan heb je een week rust. Ja, dat zeg je wel, maar kan dat wel? Want je hebt nou vier wedstrijden in acht dagen en dan binnen 24 uur de volgende. Natuurlijk nou, kan het. Uh, het is alles, alles is mogelijk. Het is niet het uh, perfecte scenario uh, voor een topsporter, maar uh, het is niet anders. En, uh, morgen gaan we gewoon weer keihard en uh, het wordt een belangrijke wedstrijd. Nou hebben jullie deze play-offs nog geen ene uitwedstrijd gewonnen. Hoe gaan jullie die wedstrijd morgen benaderen? Ja, we hebben nog steeds, nog steeds niet eentje gewonnen. Dus uh, ja, dat we er een keer eentje gaan winnen komt steeds, steeds dichterbij. Dus uh, laat dat morgen uh, maar het geval zijn. Ja, Dus het glas half vol, hè? Ja, precies. Dankjewel. Alsjeblieft. Aron Royer was dat. Bij Leiden speelt international Arwin Slachter... die alweer uitkijkt naar het uh, duel van morgen. Ja, het is 2-2 in de series. Uh, het is nu een beste 3 series Dus uh, we weten wat er ons staat. Leiden had misschien wel kansen in deze wedstrijd in Groningen om te winnen. Waar ging het mis? Uh, we maken in eerste instantie stops. Ze scoorden, dus ze hebben aan het einde een aantal moeilijke schoten gemaakt. Maar in eerste instantie hebben we een aantal stops gemaakt, maar pakken niet driebaan. Waardoor ze tweede pogingen krijgen. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ze vandaag zeker tien schoten minimaal meer hebben genomen dan wat wij hebben gedaan. En uiteindelijk uh, breekt dat een stop. Ja, de marge aan het eind was 12. In het eerste kwart werd het gat geslagen, denk ik. 22-13, daarna liepen jullie achter de feiten aan. Waren jullie helemaal scherp bij aanvang van de wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, je weet, als je, als je vandaag had gewonnen, dan was het 3-1 geweest en dan ga je naar huis. En dan kan je thuis afmaken morgen. Dus er uh, was geen enkele reden om niet scherp aan de wedstrijd te beginnen. Een open vraag. Wat vond jij van het optreden van de scheidsrechters? Daar heb ik geen commentaar op. 93 vrije worpen... 65 persoonlijke fouten. De wedstrijd duurde langer dan 2 uur. Bijna 2 uur en een kwartier. Ik heb dat nog nooit gezien. Jij wel? Uh, het was een fysieke wedstrijd. En, uh, ja, ze hebben gefloten zoals ze hebben gefloten. Kun je dan opladen naar zo'n fysieke wedstrijd? Ja, vooral fysiek opladen voor zo'n wedstrijd binnen 24 uur weer? Uh, ja, je hebt geen keuze. <laughs> je, doet, uh, je weet dat je morgen moet spelen en je weet dat je morgen moet winnen. Anders ga je hier uh, volgende week naartoe met 3-2 achterstand. Hoe vind je dat als speler dat ja, de commercie, de televisie bepaalt dat je al zo snel weer verder moet? Uh, nou, ja, We hebben daar kennelijk als spelers uh, duidelijk geen, uh, geen zeg in en ook als team waarschijnlijk niet. Uh, dus ja, het maakt denk ik niet zo heel veel uit wat mijn mening is. Dan moet je twee uur terug in de bus. Als je dan terug bent in Leiden, wat doe je dan als eerste? Uh, nou, we zullen eerst eten en uh, dan zor uh, goed zorgen voor je lichaam. Als ik jouw gezicht bekijk ben je helemaal, helemaal op. Ik bedoel, we hebben gestreden vandaag en we hebben verloren. En uh, ja, ik bedoel, nu, nu zit ik er fysiek doorheen. Ik denk, als ik er nu niet fysiek doorheen zou zitten, dan zou er denk ik iets niet goed zijn. Nee, ja, ik hou me hart vast voor morgen. Ga je vanavond nog aan het infuus of zo? Nee, nee, nee. Ik bedoel, uh, we zijn professionals en weten hoe we voor ons lichaam moeten zorgen. En uh, net als dat wij, denk ik, moe zijn, zijn zij, denk ik, ook moe. Ik bedoel, uh, het is makkelijker natuurlijk uh, als je wint. Maar we weten dat morgen uh, wat er morgen te doen staat en dat is gewoon winnen en, uh, en thuisvoordeel uh, verdedigen. Take a breath and let. Dazzled kid and yes, no, maybe. Tien over half acht, dat betekent uh, handballen geblazen. Wat een raar begintijdstip eigenlijk. Uh... Goedenavond Richard van der Mader. Volendam tegen de Limburg Lions. Playoffs. Goedenavond Robert. Ja, dat is een beetje bijgeloof hier in Volendam. Ze beginnen al jaren om uh, tien over half acht hier met uh, wedstrijden. En uh, dat heeft uh, aardig wat landstitels al opgeleverd. Vier om precies te zijn. De laatste was vorig jaar, in 2010 dus. En Volendam staat er dus uh, vanavond ook weer bij de twee beste ploegen van Nederland. Tegenstander Limburg Lions zij voor het eerst in een finale om het landskampioenschap van Nederland opgericht in 2009. Deze Zuid-Limburgse fusieclub voortgekomen uit de drie verenigingen Citardia, VNL en BFC. En de wedstrijd is anderhalve minuut oud. Lions met een schot op de bovenkant van de lat. En Martijn Kappel pakt de bal snel. Handbal een supersnel spelletje. Zeker zoals Volendam het al jaren speelt. Maar de middenuit wordt in in dit geval even rustig genomen met Jasper Snijders en Jasper Adams. Twee spelers in de tweede lijn. Volendam en Limburg Lions duidelijk de twee sterkste ploegen als je kijkt naar de reguliere competitie. Toen staken zij al ver boven de rest uit. Maar in de play-offs ging het lange tijd niet goed met de Zuid-Limburgers. Vijf nederlagen maar liefst. Terwijl Jasper Adams nu 1-0 scoort. De eerste doelpunt dus van de wedstrijd voor Volendam. Maar Lions zat duidelijk niet goed in haar vel. Een aantal weken, verloor een aantal keren. Aalsmeer daarentegen deed het een stuk beter. En pas op de allerlaatste speeldag werd duidelijk dat niet Aalsmeer... en daar leek het toch wel op dat niet Aalsmeer de tegenstander van Volendam zou worden. Maar Lions... En dat daar was Volendam wel heel erg blij mee. Want de laatste wedstrijd in de playoffs vorige week. Daar speelde Volendam toch duidelijk met de handrem op. En speelde ze niet voluit. Ook toegegeven door de technische staf van Lions. Die... Dat duel uiteindelijk wonnen met 28-33. En zo ontliep Volendam de grote aardsrivaal Aalsmeer. En speelde dus de finale tegen Limburg Lions. Drie minuten zijn we bezig in deze eerste wedstrijd. Als ik om mij heen kijk, de sporthal zeer sfeervol. Allemaal oranje shirtjes. Extra banken zijn bijgebouwd aan de linkerkant tegenover mij. Achter de bank van Limburg Lions. ziet er allemaal sfeervol. Uit veel lawaai natuurlijk en Lyons heeft nu de bal in de tweede lijn en probeert tempo te maken met Ferryans. Bal gaan naar Mirici. Kittel. Het zijn de bekende namen bij Limburg Lyons die het hele seizoen al spelen. De Servier Mirici speelt de bal nu naar de buitenkant maar Volendam verdedigt direct heel fel en stug het handelsmerk van de ploeg van Martin Vleim. Dan komt er uiteindelijk een schot, dat wordt geblokt en zo staat het na drie minuten in deze finale wedstrijd. De eerste 1-0 voor Volendam. De tussenstand, ik heb u net gemeld dat Barcelona met 2-1 voor stond. Het is inmiddels 3-1 geworden. De 2-1 werd trouwens gemaakt door Afalai. Bartra maakte 6 minuten voor tijd de 3-1. En ze zijn daar nog niet klaar in Malaga. Dan Schalke 04, dat speelt om acht uur tegen MSV Duisburg... om de Duitse DFB-pokaal. Lang konden de koningsblauwen niet beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. Hij kampte twee maanden met een knieblessure. Maar straks zal hij zijn opwachting maken in de basis van Schalke. Gisteren sprak ik hem en uh, toen vroeg ik Huntelaar... om alvast vooruit te kijken naar uh, de bekerfinale... hoe het toch eigenlijk met zijn knie is. Ja, de knie uh, ja, is nog wel ietsje stijver dan, uh, dan de linker, maar... Uh...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 Ja, die spelen thuis. Die spelen in blauw-wit. En wij spelen in onze nieuwe uiten nu. Dat is, uh, geloof ik, een hele mooie kleur paars. Uh, een hele mooie club paars. Oh, oké. Okay. Maar ja. ik, ik, uh, of je ook een lelijke kleur paars hebt, eh, vraag ik me dan af. Uh, ja, maar, ik vind eigenlijk al die kleuren lelijk. Ja, uh, oké. Okay. Dus je vindt eigenlijk een heel lelijk uiten nu. Uh.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 En als het nodig is, dan gaan ze zo nog een minuut of twintig door. Incognito was dat en uh, always there. Barcelona is afgelopen. Malaga, Barcelona 1-3. Doelpunten voor Barcelona van Bojan, Affelay en Bartra. Uh, heel veel spelers werden daar uh, gespaard. Met het oog natuurlijk op de Champions League finale van uh, volgende week. De 28 e tegen Manchester United. Niemand gespaard neem ik aan bij het handballen. Volgendem, de Lions, Richard. Mooie wedstrijd om naar te kijken tot nu toe. In een moordentempo gaat het Volendam. Continu aan de leiding. Na elf minuten is het 5-4 geworden. Zojuist door een strafworp van Patrick Miedema. 2-0 voorsprong. En daarna kwam Lions terug tot 2-2. En vervolgens continu het antwoord van Lions na het doelpunt van Volendam. Nu de Zuid-Limburgers in de aanval met Verjans Op middenopbouw een kleine speler. Maar handbal intelligentie heeft hij volop. En de, de cirkelspeler wordt dan gevonden. Helemaal vrijgelaten door Volendam. Theović is dat. Een Montenegrijn. Die afgelopen zomer werd gehaald door de technische staf van Lions. En nu weer dat Doelpunt aan de andere kant. Zo gaat het steeds. Snelle omschakeling van verdediging naar aanval. En zo staat het ineens 6-5. Dan weer de andere kant. Een goede redding van Martijn Kappel op het schot vanuit de linkerhoek. Tim Mullens. En dan snel weer de overname aan de kant van de thuisploeg. Met Joey Duin. De oud-international speelt de bal naar Adams. Het zoeken naar cirkelspeler Tom Schilder. Daar wordt een overtreding gemaakt. Maar het doelpunt wordt goedgekeurd door de scheidsrechters. En zo is het 7-5 voor de thuisploeg. Gaat het dus allemaal razendsnel. Wordt er veel gescoord in de beginvaartige... ...van deze wedstrijd. In Lions is heel veel geïnvesteerd, vooral door de provincie Limburg. Vele tonnen werden in deze handbalvereniging gestopt een aantal jaren geleden. Omdat het niet goed ging met het Zuid-Limburgse handbal. En dit is de eerste keer dat de ploeg Limburg Lions in de finale staat om de landstitel. Dat was uiteindelijk het doel om dat te gaan uh, bewerkstelligen. En met uh, de nodige investeringen, een aantal buitenlandse spelers, is het uh, eerste succes dus nu daar. Hoewel het natuurlijk nog wel moet worden omgezet in een landstitel. Want eigenlijk willen ze niets minder de coaches Rimanov, een Rus en Lambert Schuurs, de record die naast hem op de bank zit. 7-5 na 12 minuten handbal in Volendam. Dat is de tussenstand in het voordeel van de favoriet voor de landstitel, maar dat zijn ze zeker. Volendam. Strakke gezichten ongetwijfeld in Berlijn. Zo kort voor het begin van de bekerfinale tussen MSV Duisburg en Schalke 04. Ja, van theater weten ze alles in Duitsland. Ze zullen horen: Ragnar niet meer, die mag het allemaal bekijken. Blauw heeft ongetwijfeld overhand in het stadion nog niet, Ragnar. Het zijn twee ploegen, Robert, inderdaad, die alle twee in het blauw-wit spelen. MSV Duisburg, de nummer 8 uit de tweede Bundesliga. En ook de regiogenoot. Hoe ver is het nou rijden van. Uh... Thuisburg naar Gelsenkirchen, Dat is toch eigenlijk vlakbij ook uh, Schalke 04 e ploeg van Klaas-Jan Huntelaar... speelt natuurlijk in het blauw met wit. Ook discussie speelt Schalke nou vandaag in oranje shirts, in roze shirts... in paarse shirts, in gele shirts. Nee, Afschuwelijk paars, het een zei Klaas-Jan Huntelaar van, net. Van, uh, van paars, hè, zei ja. Nou, Het houdt wat mij betreft een beetje in het midden tussen paars en roze. Maar vooruit gaan we voor paars. Het heeft ook een officiële naam. Ultra Beauty heeft de fabrikant van deze sportkleding bedacht... En hier zien we de opkomst van deze twee ploegen, zeer belangrijke wedstrijd. Natuurlijk voor de ploeg van klaas jan Huntelaar, voor Souten 0-4, omdat het de enige manier is na nou een zeer, zeer teleurstellend competitie seizoen, ik zeg met maar dadelijk competitie seizoen, het is de enige manier om nog Europees voetbal te bewerkstelligen. het winnen van deze DFB-pokaal. Als ik me niet vergis is het uh, Francisca van Ansiek, de Duitse zwemster van Ansiek, die uh, de beker straks gaat uitreiken. Het is een mooie cup, het is een goudkleurige beker. Een wedstrijd onder leiding van Wolfgang Sterk. De beste scheidsrechter uit de Bundesliga vorig seizoen. En wat een wedstrijd voor MSV Duisburg. We laten wij het vanavond op Duisburg houden op zijn Nederlands. Een ploeg uit de tweede Bundesliga. Een anoniem seizoen, betrekkelijk anoniem. Een achtste plaats, 34 wedstrijden, 52 punten. En dan zomaar toch in Berlijn deze grote finale mogen spelen... Het is bekend geworden dat Berlijn tot in lengte van jaren de bekerfinale zal blijven organiseren. De DFB-pokaal zit hier al een jaar of 20 in het Olympiastadion. Nou, wat is dat een tempel? Natuurlijk is daar ook een wk finale gespeeld. Huntelaar in de basis, datzelfde geldt natuurlijk ook bij Schalke 04 voor Raoul. Hij trapt er in de competitie 13 in. Ralf Rangnick krijgt een hand van zijn collega Milan Zazic. Hij ontvluchtte ooit het oorlogsgeweld in uh, Joegoslavië, deze Kroatische coach. En uh, toch bijzonder dat hij na een carrière in Duitsland, waar hij aankwam, als vluchteling, als straatwerker. Wegenbouwer opeens coach is geworden en dan in dit stadion vanavond mag staan. duitsburg Schalke aftrap 8 uur in Berlijn. De Duitse bekerfinale. Oftewel over een minuutje of vier. Ik denk dat wij over een minuutje of zeven weer terug zijn en dan gaan we dat duel tussen Duitsburg en Schalke natuurlijk op de voet volgen met Ragnar. Dus wat ons betreft graag tot zo naar het NMS van 8 uur.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 Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.i.matching.nl. Are you smart enough? Die jarenstuiten. Opera OT brengt Haydns meesterwerk nu voor het eerst geanseerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. Toen Michel overleed, wilde ik kunnen vertrouwen op een perfecte uitvaart...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 Op straat. Verrassend familiefestival. Van juni tot september in heel Overijssel. Kijk op beeld van beeldvanoverijssel.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Zaterdag 4 juni speelt het Europees Orkest van de 21 e eeuw in de stadhuishal van Arnhem. Kijk op ereprijs.nl. Michiel van Ressem, Wethouder Cultuur van Arnhem, Culturele Hoofdstad van Gelderland.